3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De voormalige Oekraïense premier Timoshenko heeft haar hongerstaking beëindigd. Dat heeft haar Duitse arts in Garkov laten weten. De oppositieleider, die een gevangenis gaf uitzit van zeven jaar wegens machtsmisbruik... was sinds 20 april in hongerstaking uit protest tegen haar behandeling. Vanochtend werd ze onder toezicht van haar Duitse arts overgebracht naar een ziekenhuis...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 De piloot had kort daarvoor toestemming gevraagd om iets lager te gaan vliegen. Het toestel, een Soeghoi Superjet 100, vloog in de buurt van Bogor, een stad op West-Java. Er waren acht Russen en 36 buitenlanders aan boord... onder wie vertegenwoordigers van Indonesische luchtvaartmaatschappijen. Ze zouden interesse hebben gehad in de aankoop van het toestel. In het bergachtige gebied rond Jakarta is een zoekactie begonnen. Door het slechte weer, bij het invallen van de avond, kunnen erbij geen helikopters worden ingezet.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 Leen zegt dat het belangrijk is dat het Koenders-akkoord tussen VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks wordt uitgevoerd. De Europese Commissie zal de bezuinigingsplannen van Nederland eind deze maand beoordelen. De hoofdverdachte in de ontvoeringszaak van de 12-jarige... Nayati Mutliar uit Sonnenbreugel is gevlucht naar Europa. Dat zegt de Maleisische politie. Ook een medeverdachte zou nog voortvluchtig zijn. De politie denkt dat alle verdachten nu in kaart zijn gebracht. Tijdens de persconferentie zijn twee foto's... van de voortvluchtige verdachte vrijgegeven. Beide verdachten zijn 24.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 Later op de dag wordt de warme lucht door zware buien verdreven. Dan vanaf vrijdag droger, zonniger, maar ook frisser. ANUB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files op de A10 West naar Zaanstad bij de Coente 0 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda tussen knopen Terbregseplein en Rotterdam Centrum 3. En de A44 richting Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur het verhaal over Chantelle... en de problemen die ontstonden door de huishoudtoets. Daarna gaat PVV-senator Ronald Seurus in onze dagelijkse opinierubriek. En schillen. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over een advies... Uh, waarbij wordt voorgesteld om het woord en het begrip allochtoon te schrappen. Oh ja, van de RMO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Ik ben ik wars van dat soort uh, adviesraden die heel veel geld kosten. En <lacht> ja, er zijn ook andere, bijvoorbeeld parlementariërs, die advies mogen geven. Ja, en jij gaat, dat, uh, jij gaat in gesprek met iemand over de vraag ja, of dat woord ga inderdaad... Ja, ik of dat woord niet meer gebruikt mag worden... of dat begrip niet meer gebruikt mag worden. Oké, okay, dat straks. Maar nu is het laatste deel over de familie van Vuren... en de huishoudtoets.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 omdat het zelf gewoon niet ja. gaat. Dit is de dag. Volgt een bijstandsgezin in de knel. In januari maakten we kennis met de familie van Vuren uit Hendrik Ido Ambor. Door veranderende regelgeving dreigt moeder Diana haar bijstandsuitkering kwijt te raken. Om dat te voorkomen moet dochter Chantelle zo snel mogelijk het huis uit. En na een stressvolle zoektocht naar een huisje heeft vandaag goed nieuws voor verslaggever Maarten Hag. Het morgens vroeg aan de Van Godewijkstraat, Hendrik Ido-Ambacht. Chantelle, jij uh, je mailde mij. Ja. Want je hebt goed nieuws. Ja, ik heb goed nieuws. Ik heb een huis. Toch ineens. Ja, toch ineens. Nou, daar is het. Een flat? Ja, op de eerste verdieping. Ik kan er zo tegenaan kijken. Gefeliciteerd, joh. Ja, dankjewel. Even Dan naar binnen. Is het halletje. Chantelle van Vuren is 23 jaar en woont nog thuis bij haar moeder en haar tweelingzus. Ze heeft het daar goed, maar moest begin het jaar hals over kop op zoek naar een eigen huis. Want er ging het gezin een financieel probleem boven het hoofd, vertelde moeder Diana begin dit jaar. Het is zo dat de bijstandsregels uh, gaan uh, verscherpt worden. Kinderen uh, die meerderjarig zijn en die thuis wonen en die dus werken, zoals Chantel, hun inkomen...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 Maar de zoektocht naar een eigen huisje verloopt erg moeizaam. Wel, de uh, Wat denk je? Ik denk dat het uh, niet zo goed is door de ervaring van de voorgaande weken. 162ste van de 293. Dus dat is, uh, <laughs> dat is niet zo goed. Hoewel ze al anderhalf jaar staat ingeschreven bij de woningcorporatie... heeft Chantelle voor een huis in de sociale sector veel te weinig punten. En voor een urgentie-regeling komt ze niet in aanmerking. Dan moet ik zeker nog wel een jaar, of twee jaar eigenlijk, dan zit je in de 40 punten. Dus twee jaar nog wachten, denk ik. Minimaal. Ja. Als er na drie maanden zoeken nog steeds geen zicht is op een huisje, neemt de spanning toe in Huizen van Vuren. En als je nu thuis komt, uh, is het niet van, hey, we gaan lekker gezellig uh, even een beetje ontspannen. Nee, je gaat gelijk weer kijken van, wat is de mogelijkheid, wat kunnen we nou doen om, uh, om een huis te vinden. Dus uh, er is een constante druk uh, nu. En daar maak ik me dan kwaad over en dan lig ik de hele nacht wakker. Een andere oplossing voor het probleem zou zijn dat moeder Diana een betaalde baan vindt. Ik ben al drie jaar op zoek naar, uh, naar werk. Ik heb stages U wilt vooral. wel werken? Oh ja, heel graag. Ik wil ja. absoluut uit de bijstand. Maar als gevolg van een herseninfarct heeft ze een handicap en dat maakt haar vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Ze komt momenteel alleen als vrijwilliger aan de bak. Uh, Werkgevers zitten niet direct op mij te wachten. Ze hebben genoeg keuze uit mensen die uh, niets mankeren en jonger zijn. En dus moet er een huisje komen voor Chantelle. Omdat het via de sociale woningbouw niet lukt, kijkt ze verder in de particuliere sector. Ze zoekt samen met een vriendin, omdat ze in haar eentje veel te weinig verdient. Verschillende makelaars hebben we benaderd. En uh, een daarvan heeft uitgerekend voor ons dat wij maar tot 660 euro uh, uh, kunnen huren... En uh, het is gewoon allemaal veel duurder dan dat. Dus ze dus verdienen maak... gewoon te weinig samen? Ja, ja dat dus maakt het heel lastig. Chantelle zoekt ook in omliggende plaatsen. Maar stel dat dat zou lukken, dan zit het gezin weer met een nieuw probleem. Wat wil je in pibrood? Uh, kaas, alsjeblieft. Chantelle speelt namelijk een belangrijke rol in de mantelzorg... voor haar gehandicapte zus Natalia. Die is zonder linkerarm geboren en met een open gezicht. En ondergaat als gevolg daarvan nog regelmatig operaties. Je hebt altijd uh, tijd nodig om, om goed te herstellen... En... Ja, dan heb ik zeker, zeker hulp nodig met dingen. Ja, drinken voor halen bijvoorbeeld. Uh, ze moesten ondersteuning dat ze naar de wc liep... omdat ze gewoon nog ja, heel draaierig was en zo. Maar als dan straks, weet ik het, in Zwijndrecht woont... Ja, dan wordt dat heel lastig natuurlijk. Want ik ben niet zo uh, in een knipje hier, zeg maar. Hallo. Hallo. Dan Hallo. krijgt Chantelle aanbod van haar opa en oma... die ook in Hendrik Ido Ambacht wonen. Hallo. Hoi. Wij zullen er hier aan inwoning moeten helpen, hè? Want, ja, is, is dat oplossing? Kan... Want we, we hebben gezocht naar huurwoningen via de corporatie. Vrij, maar als dat nog niet lukt, in de afwachting totdat dat lukt, dan. Uh... Je kan ze hier, maar je kan ze niet in een doos uh, langs de rijksweg neerleggen, natuurlijk. Want u, u, heeft, u biedt haar een plekje aan hier in huis. Wij bieden er natuurlijk een plekje aan. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje je noodscenario, Zotel. Ja, als het niet anders kan. En het is natuurlijk hartstikke gezellig en zo, maar we hebben allemaal ons eigen leventje. Ik leef meer s'nachts. Zotel werkt ja, natuurlijk in de horeca. En dan is ze uh, ja. heel laat thuis, s'nachts thuis. Ja. Nou, ik ben een goede slaper, dus ik hoop ik gewoon doorslapen. Maar mevrouw blijft misschien wat langer wakker. Ik ben een slechte slaper, ja. dus dat ja. wordt uh, een probleem. Het is natuurlijk altijd voor iedereen aanpassen, maar uh, nood wet. Maar ik denk dat twee jaar voor ons toch wel een beetje erg lang wordt. Ja, want u bent hoe oud? 75. En nu? Elk 75. Maar ja, als je door de regering uit je ouderlijke woning min of meer gezet wordt. Ja. er zal een oplossing komen. Maar in drie maanden niet. Dus zo lang kan ze hier tot er een oplossing is. Tot een paar weken geleden was dit aanbod van opa en oma het enige lichtpuntje. in een verder somber perspectief. Maar dan ineens krijg ik een mailtje van Chantelle. Ze heeft een huisje gevonden. Kijk hoe de bel klinkt. Hm. Ja. Ja, hij doet het. Zo zeg. Zou ik druk aan de huis, hoor. Hallo. Hallo. Hallo. Alle muren gestript. Ja, ja, de wangen is eraf is al. Nu nog de laatste restjes. Ja, er, staat er geen vragen op, geloof ik Zes. Er. Zes, ah. ja. Zes lagen bang. En heb even de koning hier. En uh, Natalia is uh, aan het schuren. aan ja, het schuren. Lekker mee. Dat, uh, dat lukt je wel, Natalia, met één arm. Ja, dat lukt niet, hey, vertel eens hoe, uh, hoe, hoe komt het nou ineens? Ik zat gewoon nog eens op internet te zoeken en kwam bij dit huis. Ik zag hem gewoon staan. Ik dacht, nou laten we eens proberen eens weer via een andere makelaar. En die deed uh, is heel moeilijk. Dus, uh... Over hoeveel je verdient en zo. Ja, nou ja, ze, moeten, ze hebben natuurlijk wel gekeken of je genoeg verdient daar niet van. Maar dat was gewoon goed. Nou ja, toen uh, hoorden we gelijk dat het huis voor ons was als we dat wilden. Dus, uh... Het is een prachtig huis. Ja, een lekkere ruime woonkamer, lekker licht. Dus uh, ik vind het uh, mooi hoor. En dichtbij het ouderlijk huis. Ook dichtbij het ouderlijk huis, ja. Dus als er dan eens een keer iets is met Natalia uh, en, en uh, Diana is aan het werk, dan bel ja, jij uh, bel je zus. Kan ze zo even langskomen? Het is eigenlijk allemaal beter gelopen dan we in eerste instantie natuurlijk hebben, hadden gedacht. Wat een opluchting. Ja, zeker weten. Het is echt wel een opluchting, ja. Ja, de laatste keer zag het er nog niet echt rooskleurig uit, inderdaad. Juni, uh, juli kwam er steeds dichterbij en dan, uh, dan heb je toch zoiets van... Uh, ja, maar het is nu uh, helemaal omgeslagen opeens. Ineens had ze een huis en uh, samen met een vriendin. En uh, een leuk huis ook. Dus dit is een, uh, een perfecte oplossing. En we zijn allemaal blij voor haar. En voor mezelf trouwens ook, ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo meid. Opa en oma komen natuurlijk ook even om de hoek kijken. Bij het nieuwe huisje van Chantelle, om het feestje mee te vieren. Lekker licht. Ja. Wat <laughs> leuk, Chantelle, ja. ja. ja. dat je nu toch... Een eigen huisje. Ja. ja. ja. ja nou, dat is beter dan wil dat. Ja, ik kwam voor een kamertje bij open en oma. En ja, inderdaad. is ja. Ja. voor iedereen veel beter toch? Doe ja, wel je lekker. Wel lekker. Wel wel nou, willen jullie een kopje koffie? Ja, dat is lekker. Kunnen we wel even doen. Het is voorlopig uh, eindgoed al goed voor jullie, hè? Maar ja. nou, is het gekke verhaal? <laughs> ja, de regering is natuurlijk gevallen. En nu is er sprake van dat de huishoudtoets uh, niet meer doorgaat. Het is nog niet helemaal zeker allemaal. Dus uh, aan de andere kant, ik hoef me nu niet meer druk te maken... over stel dat het nou wel doorgaat of stel ze verzinnen weer wat anders... of, uh, of dat soort dingen. Uh, zij heeft uh, een huisje. Problemen opgelost? Voor ons wel, ja. Er zijn natuurlijk een heleboel andere mensen nog wel in uh, een soortgelijke situatie. Mag je in je handjes knijpen, hè? Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ik had het liever zonder al die stress. Het moet een beetje leuk zijn als je op jezelf gaat. En niet die, uh, die stress die wij hebben gehad. Maar goed, uh, we zijn eigenlijk allemaal uh, erg opgelucht. Uh, voor ons uh, is het in ieder geval goed, uh, goed afgelopen nu. Meegeluisterd heeft Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid namens de SP. Goedemiddag, mevrouw Karabulut. Goedemiddag. U heeft een uh, meldpunt ingesteld voor mensen die problemen hadden... met die huishoudtoets en de familie van Vuren, die we net hoorden in de reportage. Die is, uh, was een van de eersten die zich meldde bij u. Voor hen is het ja. goed afgelopen, hè? Ja, gelukkig wel. Uh, ik vind het ontzettend goed om te horen. Uh, ik heb uh, hen zelf ook allemaal ontmoet. Chantel, Diana, uh, de zusje... En eh, ik ben heel erg blij eh, dat het eh, voor hen er nu goed uitziet. Ja, wat voor meldingen heeft u nog meer gekregen op dat meldpunt? Nou, we hebben in totaal, eh, het meldpunt loopt vanaf uh, maart eigenlijk... in totaal uh, uh, meer dan 550 meldingen binnengekregen. De laatste dagen druppelde uh, het nog binnen, dus ik zit nu al over de 600 meldingen. En dat gaat dus inderdaad om gevallen uh, van kinderen, die hun, uh, van ouders die hun uitkering verliezen omdat het kind werkt... Uh, en daardoor uh, nou ja, gedwongen worden eigenlijk uit elkaar te gaan. Het gaat ook om uh, kinderen die bijvoorbeeld mantelzorg verlenen voor hun uh, uh, ouders. Dan gaat het met name om uh, nou ja, Die worden ook gekort en uh, gedwongen uit huis te gaan... Uh, dit soort gevallen allemaal. Ja. ja. Nou is het uh, uh, opmerkelijk hè, dat stipte Maarten Hag in de, in de reportage net ook al even aan dat de Koenders coalitie de gezinstoets weer lijkt of dreigt, nou, als je net <laughs> hoe het bekijkt, lijkt terug te gaan draaien. De, dus dan is eigenlijk zou je kunnen zeggen: Chantelle voor niks verhuisd. Ja, ja. Daar, daar dat zou daar zou het wel op neerkomen. En ik ben er natuurlijk ontzettend blij mee met dat voornemen. Alleen uh, de onzekerheid en de verwarring onder mensen die het betreft... is er niet minder op geworden. Nee? Uh, nee, nee, omdat uh, nou ja, de intentie voor uh, het laten vervallen van die gezienstoets... is uh, vanaf volgend jaar. Nou, dat dan is een beetje afhankelijk van de verkiezingsuitslag natuurlijk. Want uh, VVD, CDA met steun van PVV... hebben uh, in eerste instantie natuurlijk deze maatregel wel gesteund. Mm -hmm. um, daarbij komt uh, dat een aantal grote gemeenten, de G4 hebben al aangekondigd uh, de uitvoering op te schorten. Dat vind ik op zich ook ontzettend goed nieuws. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel gemeenten uh, die gewoon doorgaan of nog geen besluit hebben genomen. Mm. En uh, ik krijg nu dus heel veel vragen, heel veel mails van mensen die zeggen van ja, uh, ik ben op zoek naar een woning of ik heb een woning. Uh, wat moet ik nu doen? En het is een hele gekke situatie dat je een aantal gemeenten uh, niet onder de gezinstoets valt. En een aantal gemeenten ja. wel. Dat is gewoon willekeur en ongelijkheid. Ja, dus, dus grote onduidelijkheid bij bij mensen die er onder vallen. Wat, wat wilt u dat er nu gebeurt? Nou, Ik wil dat in ieder geval in alle gemeenten per direct uh, deze maatregel wordt opgeschort. Uh, het liefst ook met uh, terugwerkende kracht. En ik wil vooral dat staatssecretaris uh, De Krom uh, van het demotionaire kabinet... Uh, samen met de partijen die zeggen dat ze dit geregeld hebben, zo snel als mogelijk duidelijkheid geven. Ik heb vorige week om ophelderingen gevraagd en ik hoop dat we voor het weekend uh, duidelijkheid krijgen. Goed, we wachten het met u af. Hartelijk dank, Zadet Karaboerhout van de SP Tweede Kamerfractie. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Lucy Silvers, breathe in. Wie nee, er vandaag ons appeltje? Dat is PVV-senator Ronald Seurus. Ronald, je zei net al, je wilt het hebben over het woord allochtoon. Ja, het woord allochtoon en ook het begrip. Het is, uh, ja, ik ben was, heb, al, heb ik al gezegd voor mensen die mij verbieden... woorden te gebruiken of begrippen te hanteren. En uh, ik ben bang dat dit dan het begin is. Hè. Ik kan me nog wel eens herinneren dat mijn, mijn opa was bootwerker... en dat dat ineens een slecht woord werd. En toen werd het havenarbeider. En het laatste was het havenwerknemer En ik ben, ben bang dat het hier ook zo gaat. Hè. Want was dat erg? Nee, tuurlijk niet. Het oh. heel uh, gewoon als je boot was. Er waren alleen andere mensen die dat ineens een vervelend woord vonden. En, en ik ben bang hier dat hetzelfde gaat gebeuren. Dat we binnenkort het woord immigranten niet meer mogen gebruiken. Of asielzoekers. En dat we daarna het woord buitenlanden niet meer mogen gebruiken. Daarbij zijn Nederlanders... En dat natuurlijk... zou je erg vinden allemaal? Ja, natuurlijk. Waarom zouden we die woorden niet gebruiken? Ik laat me door niemand voorschrijven welke woorden en welke begrippen ik mag hanteren. Nee. Uh, de RMO heeft dat advies uitgebracht om het woord niet meer te gebruiken. En uh, namens de RMO is aan de lijn Paul Frissel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, u hoort uh, Ronald Seurissen. Ja, maar er is, uh, ons rapport is ook helemaal niet gericht op uh, meneer Seurissen... of uh, wie dan ook in samenleving en politiek. Ons uh, rapport is alleen gericht op de overheid... Uh, die een neutrale instantie dient te zijn... die ook door de grondwet uh, uh, geen onderscheid mag maken... tussen uh, burgers, behalve dat onderscheid... dat. Nou ja, juridisch een grondslag geeft. Nou, ja. dat, zijn er, uh, dat zijn er twee. A, waar de persoon geboren is. En B, uh, of die Nederlander uh, of niet is. Ja, dus uh, Ronald Zeus, het gaat helemaal niet over jou. Nee, gelukkig niet, want ik ben natuurlijk ook allochtoon... en ik heb er geen enkel tegen als ik allochtoon word genomen. Je bent van ja, van Scandinavische afkomst, okay. dat wel. Okay. Noorse afkomst. Dus ik... Nee, maar goed, ik vind... Uh, dan moet u dat maar zo snel gaan toetsen. Als er dan een overheid is... want u gaat nu toch de overheid iets voorschrijven... waarvan ik denk dat er eigenlijk de volksvertegenwoordigingen zijn... die dat moeten doen. En zolang die daar geen behoefte aan hebben... zal het dus gelukkig ook niet uh, gebeuren. En anders moet u het maar eens gaan toetsen. Daar hebben we in Nederland de onafhankelijke rechten voor... En dan moet u maar eens op het moment dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam het begrip allochtoon hanteert, want dat doen ze, terecht vind ik, en dat ik wil ook dat ze dat blijven doen, dan moet u maar naar de rechter stappen en dan moet u daar maar een uitspraak over doen. Meneer Frissen? Ja, nou, wij zijn een van kabinet en het staten-generaal. We hebben de wettelijke taak om uh, advies uit te brengen en dat doen we op deze manier. En uiteraard uh, wordt uiteindelijk wat er met dat advies gebeurt bepaald door, uh, door het parlement. Misschien is het goed dat u uitlegt waarom u het niet meer wilt. Nou, we hebben drie argumenten gehanteerd in ons rapport. Het eerste is dat het overheidsbeleid al gedurende vele jaren een verandering kent. Namelijk van etnisch specifiek naar generiek beleid. Dus we willen niet meer onderscheid maken tussen allerlei doelgroepen maar gewoon uh, algemeen beleid voeren. Waarom waarvoor, uh, Voor iedereen hetzelfde geld... Uh, nou, waarom wilt u geen onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen? Da daar is toch nou, niks mis wil, mee? Dat wil ik niet, dat wil de overheid niet. Uh, dat is, uh, dit kabinet heeft dat zelfs formeel tot tot uitgangspunt ja. van beleid gemaakt. Uh, hè, niet, uh, niet de afkomst, maar de toekomst. Uh, Terwijl de tweede plaats is het begrip buitengewarrig omdat het uh, uh, toch niet erg uh, logisch is uh, eh, dat als je uit Zuid-amerika komt dat je dan niet westerse allochtoon heet terwijl als je uit uh, Indonesië komt dat je dan westerse allochtoon bent of Japan uh, en dat bovendien het ook merkwaardig is dat iemands persoonskenmerken gekoppeld worden aan die van zijn ouders dat lijkt ons ook niet een uh, goed idee. Dus nee, maar je, je bent toch wat product van je het, uh, het principe dat uh, dat nou ja, de Nederlandse overheid eh, politiek is gebonden aan de grond. En artikel 1 is daar klip en klaar in. Er mag geen onderscheid worden gemaakt. Okay. De, ja. de wet persoonsregistratie heeft daar één onderscheid, één uitzondering op bepaald. Namelijk als het onderscheid dat de overheid maakt, eh, bedoeld is om de achterstandspositie van mensen te, uh, te verbeteren. Uh, daar is nou juist een einde aan gemaakt de afgelopen jaren dat okay. dat voor specifieke doel. Dat waren de argumenten, daar uh, nog ja, keer Dat hè? zijn nogal wat argumenten, uh, allemaal juridische argumenten. En, de, la, en de, bij dat laatste te beginnen... Nee, maar ik wil graag naar een laag dieper. Waarom is dit een, een, een onderwerp wat ons raakt? Uh, omdat het iets is wat in ons algemene taalgebruik gewoon is ingebeurd. Iedereen gebruikt het en niemand geeft dat een negatieve lading. En door het te verbieden krijgt het plotsklaps een negatieve lading. Dus je moet het ook Wat dat betreft absoluut niet doen, maar dat grondwet artikel 1, dat u weet, het Fortuyn heeft daar al tegen geageerd. Die zegt dat kan worden gebruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Op het moment nee, dat minister, van bovenaf dat, wat, artikel, maar op artikel het moment dat grondwet, dat betreft de relatie tussen de staat en zijn burgers. En de staat mag geen onderscheid maken, maar de maar, samenleving mag dat volop. He, het is een, dat is een onterechte en niet correcte... Eten, nee, maar, artikel 1. u, mag u, u hanteert het gelijk maken. weer om te zeggen... joh, de staat, de overheid, die, om te censureren, die mag het woord allochtoon... en het begrip allochtoon dus niet hanteren. Terwijl het volkomen is ingebeurd en iedereen het kent... en ik als allochtoon daar absoluut geen bezwaar tegen. Meneer Frissen? Ja, het gaat hier helemaal niet om de bezwaren van meneer Seurissen tegen het gebruik van het woord te allochtoon in de samenleving of in de politiek. Uh, het gaat erom dat wij uh, in ons advies duidelijk hebben proberen te maken dat de Nederlandse overheid uh, ten aanzien van, uh, van haar burgers uh, gewoon gebonden is aan de wet, aan het eigen beleid. Mm. Nou ja, de wet is heel helder op dit punt uh, dat dat onderscheid niet gemaakt mag worden, behalve voor verheffingsdoeleinden. Nou ja, die laatste zijn we mee opgehouden. En aan de andere kant uh, uh, moet het de overheid neutraal zijn. En er mogen wel categorieën worden gebruikt, oh. namelijk of iemand het Nederlands paspoort heeft of niet, of iemand een verblijfstitel heeft of niet, en waar iemand persoonlijk is geboren of niet. Maar waarom de we... toch niet? Waarom dan niet als je ouders uit een ander land zijn gekomen of je grootouders? Waarom dat dan niet? Maar wel dat je twee paspoorten hebt, dat mag dus klaarblijkelijk wel. En, en wel misschien omdat je uit de Caribe komt of uit Noord-Afrika of uit Azië. Maar dan niet het, het algemene begrip walligt nou, Maar goed, meneer Seuss, u moet wel goed, uh, goed luisteren. Ik heb gezegd uh, dat van de persoon zelf, dus van u of van mij of van de migrant in de GBA gewoon keurig kan worden... Vastgelegd. De gemeentelijke basisadministratie A, is dat. Nationali ja. Welke nationaliteit hij heeft. En B, waar iemand uh, geboren is. Dat is volkomen uh, normaal en correct. Ja. En daar hebben wij ook geen enkel bezwaar tegen. Alleen, we hebben gezegd... Uh, de soort etnische registratie die in Nederland plaatsvindt... namelijk gebaseerd op het geboorteland... of de geboorteplaats van je ouders... Nou ja, dat houdt wetenschappelijk in stand. Dat is een tamelijk onzin onderscheid. even, er zit een hele rare onderscheid in. Als ik u even mag onderbreken, want ik wil toch nog proberen iets verder te komen... snapt u dat veel mensen denken van... ja, nou mogen we het weer niet over tonen hebben. Snapt, ja, u maar, dat, snapt u het gevoel wat eronder heb, zit? Uh, ik heb in de krant, in interviews, in de tekst zelf... overal duidelijk dat iedereen het wat mij betreft over alles mag hebben. Het gaat hier alleen over de overheid. Ja. En, en, en, en de en, overheid mag niet alles, en dat is maar goed ook. Ja, dus u zegt, wij proberen niks in te perken, het enige wat wij doen is artikel 1 toepassen. Nou oh ja, artikel 1, het kabinetsbeleid uh, proberen wij even uh, door te voeren... wat al uh, niet alleen door dit kabinet en het kabinet daarvoor uh, ook is, uh, is ingezet... en waar uh, ook de partij van, uh, van meneer Seurus mee, ak mee akkoord is uh, gegaan. Mm. Geen voorkeursbehandelingen meer, geen uitzonderingsbepalingen meer. Nee. Iedereen gelijk behandeld. Okay. Ja, het lijkt als... mij niet dat daar bezwaartingen worden gemaakt... de, de, de zeggen, gelijk als, behandeld. Als het uitsluitend alleen zou worden gebruikt om die positieve discriminatie... of, of hoe het mag heten om dat uh, te voorkomen verder... Dan heeft u mijn zegen, maar dat heeft het, Kijk, ongetwij dat heeft het ongetwijfeld dan niet. Dan we wel. Het he ja, want dat is natuurlijk of een zogenaamd afspiegelingsbeleid. Wat dat betreft zou we eens in de Eerste Kamer moeten kijken. Maar dan moet mag u wel bekend wat... zijn, meneer Seurissen. Uh, nee, maar ik zeg, als het positief wordt... Die positieve discriminatie... Dat mag niet en negatief wel, begrijp ik. Nee, mag ook niet. Dat, u, legt mij dat nu woorden in, u legt mij nu woorden in de mond die ik natuurlijk helemaal niet wil zeggen. Maar dan bent u het ik helemaal wil, met, met ik ons eens. Ik ben het... Gedeeltelijk met u eens. Als we het, het woord allochtoon wordt gebruikt in kader van de positieve, positieve discriminatie, dan moet je inderdaad niet alles op één hoop gooien. Maar voor de rest vind ik als je een bepaald wetenschappelijk onderzoek doet of ander onderzoek, waarom dan niet? En de kern van de zaak is dat, dat ik zelf over. bepaal welke woorden ik gebruik, en dat ik zelf gebruik bepaalde begrippen. En dat, het dat het geldt ook voor over. de overheid en dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Okay, nee, blijft? dat geldt niet voor de overheid. De overheid moet veel verder beperkt worden dan u als politicus of ik als burger. Maar bureau. dat is mijn taak en dat is niet de taak van u. Oké. Okay. Maar dat is ook mijn taak, hoor. Ik ben net zoveel staatsburger <laughs> als u dat bent. Goed, u bent het niet eens. En u komt er ook in de komende tien seconden niet uit. Dus die gaan we afronden. Dank, Paul Frissen en Ronald Seurissen. Graag gedaan. Dit is de dag. Zit erop. Kijkt u nog even op de website. Dit is de dag.nu kunt u teruglezen. En terugluisteren wat wij zo allemaal deden de afgelopen tijd. Zometeen na het nieuws van half vier. Tessel met de Villa. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Wij gaan praten over de positie van Duitsland in Europa. Kan en moet bondskanselier Merkel haar fixatie op bezuinige... en in beton gegoten begrotingsregels volhouden? Of moet ze gaan bewegen? De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk... en het aanzwellende gemoor in Spanje en Italië... kan ze natuurlijk niet zomaar negeren. Wat is wijsheid? Een Duits-Europa of een Europees-Duitsland? De eeuwige vraag. Zometeen in Villa VPRO eerst het nieuws. Mark Visser. Radio 1. NOS -journaal. Op het hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam zijn vanmiddag vijf kinderen... gewond geraakt bij een barbecue voor eindexamenleerlingen. Er ontstond een steekvlam toen een leerling spiritus op de barbecue spoot. Twee kinderen hebben ernstige brandwonden.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 En de Nederlandse staat eist 8,7 miljoen euro... van het failliete bedrijf DigiNotar... als vergoeding voor gemaakte kosten na de hek van afgelopen zomer. Curator van DigiNotar zegt dat er niets te halen valt bij het bedrijf. DigiNotar maakt de certificaten... om het internetverkeer van de overheid te beveiligen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO tot half vijf bij u op Radio 1. Het demissionaire kabinet wil met alle geweld oude leopard tanks verkopen aan Indonesië. Maar wat gaat dat land daarmee doen? En hoe gaat het met de opbouw van een democratisch en vrij Libië? Dat zijn van die vragen die wij na vier uur voorleggen aan ons buitenlandpanel. En daarvoor bespreken we de positie van Duitsland in Europa. Kan Angela Merkel de onbuigzame houding volhouden... nu de roep om minder bezuinigingen en meer investeren... overal om haar heen aanzwelt, ook in eigen land? Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland... Instituut is te gast. En wie was Boy Edgar? De man naar wie de prestigieuze jazzprijs is vernoemd. Blijf luisteren en u hoort een prachtig verhaal over een duizendpoot. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site. villa Dit is Radio 1. villa VPRO. Het leek wel of het er nooit meer van zou komen, maar gelukkig... het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat op 23 september weer open. Na een wat uitgelopen verbouwing van acht jaar... een failliete aannemer en meerkosten van 20 miljoen euro. Kleine domper op de feestvreugde is het bericht vandaag... dat de Amsterdamse Kunstraad, die adviseert over subsidies... de aanvraag van het Stedelijk Museum 2 miljoen euro te hoog vindt. Niet realistisch, niet doen, is het advies aan de gemeenteraad. Patrick van Meel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent zakelijk directeur van het Stedelijk Museum. Allereerst gefeliciteerd dat het open gaat in Dank september. Wel. En u heeft zo meteen, begrijp ik al, een soort persviewing van, van de nieuwbouw. Ja, die is op dit ogenblik gaande. Oh, die is gaande. En, uh, uh, uw collega's uh, uit de media, kranten, televisie... die uh, zijn op dit ogenblik met de architect en mensen van het museum aan het rondlopen. En ze zijn allemaal onder de indruk. Dus dat, uh, dat schept veel hoop. Dat schept veel hoop, zeker. En nou even die kleine domper. Waar komt die 2 miljoen euro waar de Kunstraad het over heeft... dat dat een teveel zou zijn in de aanvraag van Daan? Ja, nou het is, het is dus niet teveel. Uh, waar het vandaan komt is het volgende. Toen uh, wat blijkt... Uh, is dat de onderhoudskosten voor dit gebouw, wat natuurlijk veel groter is met een stuk nieuwbouw eraan, mm -hmm. dat die jaarlijks 2 miljoen hoger zijn dan ten tijde van de verzelfstandiging van het museum in 2006 was geraamd? Ja. Um, wat wij hebben gedaan is gezegd: ja, die 2 miljoen uh, hogere jaarlijkse onderhoudslasten, uh, die zouden ten rekening ten laste moeten komen van de eigenaar van het gebouw, dat is de gemeente. Ja. Uh, en die kunnen dus niet, die mogen niet ten laste komen van onze kerntaken: uh, het collectioneren en het presenteren van de collectie en tentoonstellingen. Mm -hmm. uh, en dat is de reden waarom we hebben gezegd... ja, dan moet die 2 miljoen uh, moet wel door de gemeente opgehoest worden... want die zijn eigenaar van het gebouw. U heeft daar ruzie over met de gemeente. Die is dus nog niet bijgelegd, begrijp nou, ik. Nou, uh, ruzie is niet het goede woord. Nee, de dat gemeente, is het nooit. Gemeente... U heeft e een kleine oneenigheid. Nee, maar... Dat... De gemeente onderkent het probleem. Uh, en er is nu afgesproken dat er uh, een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt... naar wat die onderhoudslasten in de komende 30 jaar nu precies zullen zijn. Mm -hmm. En dat er ook een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt... naar wat een redelijke exploitatiebasis is voor het museum. Yes. De AKR heeft nu eigenlijk alleen nog maar een, de kunstraad een, een tussenadvies neergelegd. Mm -hmm. Uiteindelijk moet burgemeester en wethouders daarover een standpunt innemen. En dan moet de gemeenteraad eind van het jaar beslissen. Ja. Uh, burgemeester en wethouders hebben toegezegd... dat ze de resultaten van het onderzoek zullen meenemen in hun besluit. Mm -hmm. En uh, ik ga er vooralsnog van uit dat, uh, uh, dat in alle redelijkheid het stedelijk ook subsidie krijgt toegewezen waarmee het zijn kerntaken naar behoren kan uitoefenen. De Raad zegt in het advies dat tijdens die acht jaar verbouwing door het stedelijk onvoldoende op problemen is geanticipeerd. In die jaren bijvoorbeeld van sluiting zeggen ze uh, um, is geen gebruik gemaakt van die tijd om personeelskosten te reduceren. Is dat kritiek die u kunt begrijpen? Uh, nee, die is niet correct. Uh, er zijn wel degelijk uh, arbeidsplaatsen... zijn er afgelopen jaren zijn er, uh, gereduceerd. Uh, sterker nog, we hebben uh, bij het inplannen van de personele bezetting... voor het nieuwe museum, wat, uh, wat, wat, wat twee keer zo groot is... en uh, 70% meer tentoonstellingsruimte heeft... Ja, dat is nogal zijn, wat. Daar zijn we buitengewoon efficiënt geweest. Uh, en eigenlijk uh, gaan we de nieuwe periode in met een, met een staf... die aan, relatief gezien veel kleiner is dan wat het museum vroeger had... als je het vergelijkt met het aantal vierkante meters... Dus die kritiek die is niet terecht. Hm. De subsidieaanvraag is, is uh, 15,5 miljoen of 14,5 miljoen? Van uw aanvraag is, dus, hè? Onze aanvraag is 15,5 miljoen. Ja. En dat is, dat is uh, opgebouwd uit de 13,5 miljoen euro subsidie die het museum uh, was toegezegd in de huidige periode vanaf heropening. Hè, dat is ooit van vastgesteld. Nou, dat heeft het museum minimaal nodig om zijn taken te kunnen uitvoeren. Ja. Uh, en en die plus twee, die en, 2 en, miljoen en onderhoudskosten. Miljoen, dat zijn dus die onderhoudslasten. Ja. Zo is het. Okay. Maar daarnaast... Uh, hebben wij ook nog een plan ingediend waarbij wij uh, maar liefst 7,5 miljoen euro... aan in eigen inkomsten uh, willen genereren en dat ook denken te kunnen doen. Ja. Uh, met andere woorden, een derde uh, zullen we zelf gaan verdienen. Maar is het uh, nu ook niet zo dat de, uh, uh, de Amsterdamse kunstraad heeft gezegd... Oh, uh, er moet sowieso bezuinigd worden, dus er gaat wat er ook gebeurt... sowieso nog eens een miljoen af. Iedereen moet meeleiden. Ja, nou la laat ik het zo stellen. Kijk, dat er bezuinigd worden is, is helder. Het stedelijk staat er ook heel realistisch in. En ik zeg ook niet dat wij ten opzichte van die basissubsidie. Uh, dat wij niet daar nog eens kritisch naar kunnen kijken. Maar mm -hmm. het kan niet zo zijn dat je uh, in een nieuw en groot en geweldig mooi gebouw uh, uh, aan het werk moet en vervolgens niks kan doen en dan ook nog eens een keer 2 miljoen aan onderhoudslasten per jaar moet opwoesten. Dan kom je niet meer aan je kerntaken toe. Oké, okay, dus die 2 miljoen waar het om ging, dat uh, is eigenlijk het bedrijf waar u een beetje over steggelt met de gemeente. Wie, dat gaat namelijk om de onderhoudskosten van het gebouw. En u zegt, de gemeente is eigenaar. En we hadden eigenlijk afgesproken dat zij die lasten uh, voor hun rekening zouden nemen. Juist. Juist. En uh, daar wordt onderzoek naar gedaan. En dat wachten we dan rustig af. Terwijl ja. u vrolijk met de pers rondloopt in de prachtige nieuwbouw... van het Stedelijk Museum, wat wat er ook gebeurt, 23 september open gaat. Ja, en het wordt echt prachtig. Goed. Dat kan ik u verzekeren. Patrick van Meel, hij is zakelijk directeur van het Stedelijk Museum. Hartelijk bedankt. Tijd voor de radiocomedie Geluid loopt. Geschreven door Chris Bayema en Jan-Jaap van der Wal. Dagelijks hoort u het wel en weer van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Gisteren ging de nieuwe brutale verslaggever Chris op bezoek bij Jan-Jaap van der Wal. Oké, okay, eerst een paar korte dingen waar je op moet reageren. Waarom? Beatles of The Stones? Nee, maar we zouden over mijn theaterprogramma praten en over... Ik die trainen over het artistiek leiderschap ja. en dat soort dingen. Oké, okay, dus ik maar snap eerst niet even helemaal nee, met ja, hier... De... Beatles of The Stones? Ja, weet ik Ik kom uit 1979. Ik werd toch niet... Nu een Rolling Stones. Doe dan maar Rolling Stones. Kanker of AIDS? Ja, jezus. En vandaag bespreekt de redactie van het programma... of dat programma wel genoeg aandacht krijgt van de sociale media. Geluid loopt.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 Belangrijk... Nou, we die kijken dus niet maakt. meer alleen naar de luistercijfers... maar bijvoorbeeld ook in hoeverre focus op de twitter trending is als oh, topic, ik. Want daar moet je ook naar kijken. Dat zegt want... Govert zeker. Daar heb ik het inderdaad met de zendercoördinator over gehad. Het is allemaal reuze ingewikkelde materie. Is dat zo? Het marktaandeel kan bijvoorbeeld stijgen... terwijl het aantal unieke luisteraars daalt. Ja, en meer van dat soort onzin. Maar goed, het is allemaal hogere wiskunde, social media. Het wordt de toekomst. Ik kan het wel even uitleggen, want het is niet heel erg dat moeilijk. Wat we in elk geval oh, zien is oh. dat er minder adverteerders in ons sterblok zitten... I E-matching heeft zich bijvoorbeeld teruggetrokken. E-matching durft u E-matching? Nou, ze durven het nou, dus zo niet Zo vervatten bij e-matching toch niet te halen. Henk. Ja, hoe hoger de opleiding, hoe minder snel je met je hand in iemands broekje mag. Henk, ik wil dit niet weten. Nee, God, maar dan nou weet je het toch? God Henk, ik dacht dat e-matching alleen voor hoger opgeleiden was. Journalistiek in Zwolle is hbo-niveau. Ik voel me heus niet minder als zo'n postdoc-student... die in één keer bij NRC Handelsblad kan gaan werken. Gelukkig ben ik nog van het eerlijke handwerk. We en bij gewoon via de, de Maaskoedier en de de Maasboden naar Nieuwe Revue. En dan nu... <coughs> en nu focus? In plaats van zo'n postdoc-student die het op een presenteerblaadje aangeboden krijgt. Henkse HBO-complex. Maar, om nog even terug te komen op de Twitter en zo... het blijkt dat de rubriek van Eliane met name als topic niet trend... en dat gecombineerd met een dalende trend op het moment dat ze de studio inloopt. Ja, Eliane is ons eigen zetmoment. Dat is een daling van 68,2 procent en Zo. daarom hebben Govert en ik toch in overleg besloten met het oog op wat? de toekomst dat de rubriek van Eliane uh, die qua weg. inhoud natuurlijk ah, van wee. bijzonder hoog niveau is. Mijn dat, dat rubriek Govert wat, Liesbeth. Maar goed, we moeten de toekomst weg. in. Um, en dan, om, om dan toch die rubriek misschien een apart plekje te geven op de site, oh, de website. Oh dan ben, dan ben oh, dan ben je weg. Op internet. Dan. De site is dan... Uh, in ah, ja. dit... Focus site. <laughs> nou. God, ik weet echt even helemaal niet wat ik hoor. Ik vind het echt heel raar. Nou. Op de website, op het internet, dat je mij duidelijk probeert te maken. Ik ben heel erg bezig nu, He. Liesbeth, om me dit niet persoonlijk aan te trekken. Maar dat lukt dus even niet. Nou, jij houdt je rubriek. hè? Wat? Me, jij, de rubriek meneer, rechts, zeg jij, je rubriek Maar Ja, nee, dat was net. Nou, dat gaat wel heel snel, vind ik. Zeker gezien het goed opgezette betoog van de net. Maar ben jij je godsnaam in bezig liefst? Met eerst haal je de aarde onder mijn voeten weg. En het volgende moment... Als Steve Jobs' zin niet kreeg, ging hij ook huilen. Echt waar? Ja, schijnt enorm goed te werken. Boven Ervedorens doet het ook. Wilde een programma op primetime bij SBS. Kreeg hij niet. Ging hij huilen. Zat hij op primetime. Maar Eliane zit natuurlijk niet op primetime. Eliane houdt haar rubriek. En wat in elk geval blijft staan... is dat de zendercoördinator van Govert. Focus... een sterk merk wil maken. Zeg je cultuur... Denk je focus. Nou, precies. Heel goed, Chris. Scherp. Of heel denk je cultuur, scherp. zeg je focus. Het is net als de praxis. Dat vind ik ook een heel sterk merk. Nee, luister je focus. Ik zit vaak op een klusforum en dan ben ik nou zo'n beetje de elektra-expert. Omdat je op je werk niet naar je gewone favoriete sites kan kijken. kijk thuis ook het? heel weinig porno. Henk! Thuis heb je natuurlijk Mickey. Ja, maar die heeft het liever niet. Hoge druk reinigers, nou. daar weet ik nou alles van. Chris, kun jij mij misschien helpen met het bedenken van wat nieuwe promo's? Oké. Okay. Kerger. Oh, gedrukt rijden. Koffie? Of ben ik te laat? Nee, ik wil wel een beetje koffie. Ja? Uh, Lisbeth. Henk. Ik dacht nog even na over die presentatiecursus van Cornel Maas. Praten, is praten, praten maar... is praten, maar luister je wel. Mickey zei net nog dat iemand zoals ik dan met toch een hele eigen personality en zo. Eigen personality? Want Wim Brands is ook pas op latere leeftijd. Maar Henk. En ik moet ook het gevoel hebben dat ik me kan ontwikkelen. En soms moet je net het voordeel van de twijfel geven, want iedereen wil gezien worden, toch? Henk. Ja. Move. Oké. Okay. Uh, die blijft toch wel onder ons, hè? FIFA Focus. Leven de kunst op Radio 1. Nee, dit is Viva Focus. Nee, wacht even. Viva Focus. En er komt natuurlijk muziek onder, hè? Ik uh, voel dat niet, uh, Lisbeth. Doe ze anders even allemaal achter elkaar en dan kunnen we later wel kiezen. joh. probeer het te voelen. Focus, uw gids in het land van cultuur. En media. Dat staat hier niet. Nee, bedenk me net. Het is cultuur en media. Omdat media geen cultuur is? Nou, laat maar Gert, we stoppen ermee. Tot zover geluid loopt. En morgen gaat Chris een documentaire maken. En dat zorgt voor verwarring op de redactie. En Chris gaat daar dus een heel gevoelige documentaire over maken. Dapper? Eh, ja, dat wordt natuurlijk niet makkelijk. Documentaire? Je hebt toch helemaal geen ervaring met televisie? Dat is een radiodocumentaire. Kan dat ook, documentaire zonder beeld. Luister jij eigenlijk wel eens naar de radio, Henk? Ja, maar meer Aero Classic Rock. Oh, de echte muziek is gestopt na het uitbrengen van Presents van Led Zeppelin. En dan schrijven we in 1976. Oh, ik wist niet dat je schreef, Henk. Wilt u deze serie als podcast downloaden? Dan kan dat via onze site. En wij gaan het hebben over Duitsland, over de positie van het land in Europa. Kan en moet Angela Merkel die fixatie op bezuinigingen en in beton gegoten begrotingsregels volhouden, of moet ze wat flexibeler worden? De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk kan ze natuurlijk niet zomaar negeren. En haar eigen coalitie met de liberalen verliest bij bijna elke deelstaatverkiezing in het land van de afgelopen maanden de meerderheid. Ton Nijhuis, hartelijk welkom, directeur van het Duitsland Instituut. Hoe, hoe stevig is de positie van Angela Merkel zelf nog in het land? De positie van Angela Merkel is nog nooit zo sterk geweest als nu. Nee. Zij is, de populariteitswaarden zijn, zijn buitengewoon hoog. De partij doet het eigenlijk op bondsniveau ook heel goed. Ze staan met 35 procent. In de peilingen ongeveer 10% boven de SPD. Dus mm -hmm. dat is een, een behoorlijke marge. Uh, en zij is onaangevochten. Binnen de partij is er ook geen andere persoon die op een of andere manier haar positie zou willen uh, aantasten of bevechten. Dus, uh, dus de... Angela Merkel is onaangevochten. Het enige probleem wat zij heeft, is dat ze nauwelijks nog partners heeft. Precies, de, de, de coalitie met de FDP, die liberale partij. Het is juist die FDP die bij die deelstaatverkiezingen waar ik het net over Vooral in de afgelopen maanden, we hebben er afgelopen zondag weer in ja. gehad, eigenlijk min of meer weggevaagd wordt. Ja, nou, deze deelstaat hebben ze dan nog net gerecht. De kiesdrempel net gerecht? Ja, in, in ja. schleswig holstein maar uh, het gaat heel slecht met F uh, FDP. Het is af te wachten of ze NRW halen, Noord-Rijn-Westfalen. Ja, die is nu 13 mei dat is natuurlijk een hele belangrijke, een hele grote staat. Dat is een hele grote staat, dat is ongeveer een kwart van, uh, van, van de Duitse populatie woont daar. Uh, dus dat is, dat is belangrijk, maar ook al zou de FDP uh, de 5%-drempel halen, ook op bondsniveau, mm -hmm. dan reken maar uit, 35 plus 5 komt kom je aan 40 procent en dat betekent dat geen eh, niet voldoende is... om een nieuwe regering mee te kunnen vormen. Precies, dus die... ze moet ergens anders een nieuwe coalitiegenoot vind, zoeken, maar die is er niet. Nou, die, en die is er vooral niet waarschijnlijk. Of, eigenlijk, dat kan ik niet stellen, dat moet ik meer vragen aan u. Als je kijkt naar de Europapolitiek, uh, de socialisten, de Groenen, de piratenpartij... ik noem het maar, want die doet ineens ook toch enigszins mee daar in Duitsland... die zijn allemaal toch wat minder... Uh, uh, uh, star als het gaat om die hele uh, strenge bezuinigings begrotingsregelspolitiek je hoort steeds meer stemmen opgaan toch ook in Duitsland, vanochtend ook weer een aantal economen in het Financieel Dagblad van rechts en links die zeggen, er moet een beetje flexibiliteit in komen en ja, dus, dus ja. zij zal partners moeten vinden ja, die net zo hard zijn als zij die zijn er niet dat is dat, is, dat... Is maar heel ten dele waar. Um, kijk, als we naar de coalitiepartners kijken... piraten en, link en linkspartij die vallen sowieso al uh, niet als serieuze kandidaten... voor een komende regering, komen die niet in aanmerking. Um, FDP en Groenig samen, dat gaat ook niet goed. Dus eigenlijk is er maar één mogelijkheid en dat is de SPD. En de SPD, dus de sociaaldemocraten, ja. die zenden een dubbele boodschap uit. Want de SPD zegt ook, wij moeten bezuinigen... En ze verwijten Merkel dat ze niet hard genoeg bezuinigt... of eigenlijk Schäuble, de minister van Financiën. Ze verwijten de minister van Financiën dat hij niet hard genoeg bezuinigt. En de Duitse bevolking zegt in opiniepeilingen... wij, Duitsland, mm -hmm. niet mm -hmm. Europa, moeten harder bezuinigen. Dus um, ook, het... ook, ook in een nieuwe grote coalitie... is een overgrote meerderheid van het land voor bezuinigingen. En dan praat ik nog niet eens over Europa, dan praat ik over Duitsland nee, precies, zelf. Precies, dat is Duitsland zelf. En ja. dat is wel te begrijpen. Want dat is, uh, ik heb het u al eens horen zeggen. Duitsland zelf is natuurlijk een ander hoofdstuk dan Europa. Duitsland is uiteindelijk Europa niet. Uh, dus nee. uh, wat goed is voor Duitsland, is niet automatisch goed voor Europa. En dat is iets wat Merkel verweten wordt, dat ze dat wel eens vergeet. Ja, maar wat slecht is voor Duitsland... is ook niet automatisch goed voor Europa. Uh, nee, dus, omgekeerd uh, ook niet natuurlijk, ja. Dus, nee, kijk, uh, Merkel zal hier toch met, uh, met, met handen en voeten gebonden zijn. Want, uh, kijk, als, er, als, als een meerderheid van de bevolking... in het land zelf wel wil bezuinigen... Dan is het heel moeilijk te verkopen dat je uh, als het ware je wel gerandstelt of zelfs uh, andere landen financiert. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is politiek bijna ondenkbaar. Dat betekent niet dat er niet uh, op een of andere manier een compromis mogelijk is. Het is natuurlijk best mogelijk om te zeggen van nou, dat hele strakke tijdsplan van, van een jaar bijvoorbeeld voor bepaalde landen, om aan die 3% te voldoen, daar wijken we wat van af. We geven iets meer ruimte in de tijd. Mm -hmm. dus, maar van die 3% neigend naar nul, uh, daar kan niet van worden afgeweken. Wat ze vervolgens ook kan doen, is zeggen van, nou ja, het gaat natuurlijk... die bezuiniging is, niet, uh, is geen doel op zich, maar het is ook de bedoeling... om tot, tot groei te komen. Dus we gaan een groeipact organiseren... Dat zou een beetje in de lijn liggen van, van de nieuwe Franse president. Precies. Die, hè, ze is haar maatje ja. Sarkozy kwijt. Maar er staat misschien wel een nieuw onverdacht maatje op... In de, in de figuur van Hollande. Ik denk dat ze veel beter bij elkaar passen, ja. ja in welk opzicht? Nou, Hollande is een hele rustige figuur die, uh, die zijn uh, dossiers goed kent. Mm -hmm. uh, niet vlug van zijn stuk gebracht wordt. En, en de Sarkozy dat... zijn dossiers niet zo goed, Nou, ik, kijk, ik kan me... In het begin van Merkel en Sarkozy herinneren dat Sarkozy een keer naar Berlijn vloog... Als het dossiers met de ambtenaren aan het bespreken was... en toen zei hij, maar ik heb hier helemaal geen zin in, we gaan het helemaal anders doen. Hmm. Merkel wist niet waar ze het had. Dus um, dat, dat soort uh, opvliegendheid of impulsiviteit... Dat, uh, die, ja, ja. Dat, dat heeft Hollande niet. En dat uh, zal Merkel zeker kunnen waarderen. En, maar hoe denkt u dat, dat, dat het inderdaad zal gaan... Tussen, behalve dat de karakters misschien wat meer bij, bij elkaar passen? Maar Hollande heeft natuurlijk gezegd... hij gaat niet eens zo heel erg veel, wil niet zo heel erg veel anders doen... dan Sarkozy en Merkel. Al deden, maar hij pleit inderdaad toch voor ook iets meer empathie met de staten waar het minder gaat en die iets meer lucht gunnen. Ja, um, nee, maar dat, dat zal ook wel gebeuren. Uh, kijk, en Maar doet zij dat dan contrekeur, denkt u, of doet zij dat omdat ze inziet dat dat ook voor Duitsland uiteindelijk op de lange termijn toch goed is, dat de andere staten ook kunnen blijven importeren en gewoon kunnen bl een bloeiende economie kunnen opbouwen. Ja, maar nou suggereert u een beetje alsof dat als we de, de zaak maar wat uh, laten lopen... dat dat dan goed voor de economie zou zijn. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk precies datgene wat uh, Merkel zal betwisten. En wat ik zelf ook wel zou willen betwisten. Kijk, het, wat, wat uh, Hollande zal doen... Uh, ik neem aan dat hij een hele Duitsland specialist als, als minister-president neemt. Een oud leraar Duits. Ja. ja. Jean-Marc. Ben je dan ook een ook Duitsland specialist? Als ja, je nou, maar Duits hij heeft hele goede contacten in Berlijn. En dat, uh, dat zorgt natuurlijk voor een positieve stemming. Merkel zal wel mee willen gaan met, met een beetje temporiseren van, uh, van, een, van het afbouwen van de staatsschuld. En tegelijkertijd ook wel mee willen werken aan een, aan een groeipak. Daar is ook niemand op tegen. Kijk, mm -hmm. niemand is tegen meer banen. Alleen de vraag is hoe komen die ja. er? Ja. Maar waar het gevaar in zit... En, en daar is Merkel zich natuurlijk te degen van bewust... is dat als je de teugels wat laat vieren, dat dan op een gegeven moment... landen ook niet meer het gevoel hebben dat ze echt moeten bezuinigen. Dat mm -hmm. hebben we een paar keer met Italië nou meegemaakt. En uh, in Frankrijk zie je dat misschien ook al een beetje... dat die structurele hervormingen dan nou achterblijven. Hollande praat nu al over het terugbrengen van de pensioengerechte leeftijd van 62 Zeker. naar 60. Mm -hmm. Terwijl Duitsland hem opschroeft naar 67. Maar dat bedoel ik, dat zijn kleine, uh, of kleine, dat zijn op zich natuurlijk zelfs hele grote ja. fricties tussen de nieuwe Franse president en Angela Merkel. Dat moeten ja. ze zien te overbruggen. Ze zullen die, als Duitsland-Frankrijk... kosten wat kost natuurlijk in stand willen houden. Daar zal zij dus heel erg... Uh, uh, um een evenwichtskunstenaar zal ze zich moeten tonen. En misschien hier en daar toch wat flexibeler zijn. Ja, te zijn. nou kijk, als het alleen om Hollande gaat... dan is dat nog geen probleem. Want intern moet je natuurlijk eh, per land doen wat je moet doen. Mm. En eh, Hollande zal, dat, zal, dat, zal het zelf moeten organiseren. Mm. Dat temporiseren en eh, een groeipact... daar zal wel een, een formulering voor worden gevonden. De grote vraag is natuurlijk... Van wat gaat er met Griekenland gebeuren? Kijk, als Griekenland echt omvalt... Mm. Uh, dan hebben we een hele nieuwe situatie... waarin uh, alle hens dek zullen moeten worden gebracht... om überhaupt de euro op een fatsoenlijke manier te redden. Heeft u het idee dat Duitsland, de Duitsers en, en Angela Merkel zelf ook... Uh, last heeft van het feit dat ze door Griekenland... als de grote boeman en de grote boosdoener worden gezien... die ze geen enkel geen centimeter lucht gunt. Want dat is een beetje wat je wat je nu wat de commune's opinio is hè, in Griekenland. Het boze, sterke Duitsland. Misschien ook wel het boze, sterke Nederland. De landen die het goed doen, die persen ja. ons de lucht uit de longen. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets waar Duitsland altijd bang voor is geweest. Is dat ze in het centrum van de belangstelling komen en daarmee dus ook in het, in het centrum van, van alle haat, waarbij natuurlijk het verleden dan uh, telkens weer wordt opgerakeld. Ze probeert daarom ook zoveel mogelijk toch weer over te dragen naar Brussel. Uh, die de regie in handen te geven. Waardoor mm -hmm. Berlijn kan zeggen. Ja, maar het is ons, uh, het zijn onze voorstellen. Het zijn jullie eigen voorstellen, we hebben ze in Brussel besloten. En de commissie gaat daarover. Uh, maar. Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk onvermijdelijk. Ja. Nou, nog even dus over Duitsland zelf. Er zijn daar volgend jaar verkiezingen, de, de, de Bondsdagverkiezingen. Um, en zoals we al schetsten in het begin van het gesprek, zal het ongelooflijk moeilijk worden. Zij zal die best kunnen winnen, want ze is uiterst populair. Het CDU doet het ook goed. Ja. Maar met wie zal zij. Kom, komt zij in net zo'n onmogelijke situatie terecht als Mark Rutte hier in Nederland terecht kwam, waar ze in Griekenland nu zitten? Met wie zal ze, zal ze een, een pact moeten gaan sluiten? Uiteindelijk met de SPD. Uh, hm. Dus we krijgen weer een grote coalitie. Maar gewoon omdat het niet anders kan? Eigenlijk wel, ja. Kijk, als, als je Duitsland vergelijkt met Nederland... dan... dan uh valt één ding op. In Duitsland is op dit moment ook sprake van een versplintering van het partijsysteem. We hebben de piraten erbij, vroeger natuurlijk al die linken en daarvoor al de groenen. Maar dat is, dat is allemaal aan de linkerkant van het spectrum ja. geweest. Aan de rechterkant van het spectrum is er rechts van het CDU, van de Christen is geen nieuwe partij opgekomen. Tenminste, geen substantiële. Nee, want die, die partij, die de, de populistische partij die een beetje gelieerd, die gelieerd zou zijn aan de PVV, die doet eigenlijk niks. Nee, en, maar die kunnen ook niet echt opkomen... omdat die toch gelijk worden geassocieerd met, uh, met fascisme. Ook hele foute mensen aantrekken en uh, ja. zichzelf daarmee vernietigen. Bij ons in Nederland is, is de versplintering aan beide kanten van het, uh, van, van het kamp. Dus wat... In, in Duitsland heb je dus één sterke christendemocratische partij... en een versplinterd links. En die versplintering is op dit moment zo ver gegaan... dat eigenlijk alleen de, de SPD als, mm -hmm. als serieuze partner overblijft. Zeker. En dat zal voor de SPD slikken zijn. Want uh, zij kunnen natuurlijk nooit de, de, de kanselier leveren. En het is toch... Uh... Nee, zij gaan, zij gaan niet de grootste worden. Nee, dat is uitgesloten. Neer, uitgesloten. Want ze ja. doen het in de deelstaten, doet die SPD, doet, doet het goed. Hè? In, in veel van de deelstaten. Rinnen ze deelstaten. En ook blijven ja, wel kregen? Relatief goed. Relatief ja. goed. Ja. En um, dat, dat, dat is natuurlijk wel zo dat dat heeft ook met een federaal systeem te maken. Je ziet in alle federale landen dat als um, een, een bepaalde partij in het centrum de macht heeft in, op bondsniveau, dat, dan, dat je dan op deelstaatniveau aan het gaat verliezen en omgekeerd. Dat zie je in de Verenigde Staten ja. bijvoorbeeld ook vaak. Um, maar op, op ons niveau zal de SPD in ieder geval uh, de, de CDU nooit in kunnen no, halen. Dus het enige wat zou kunnen, maar dat is een hele linkse uh, strategie, is dat ze zouden proberen over links meerderheid te vormen. Maar je zit dan met vrij relatief onbetrouwbare partijen. Ze zullen tot elkaar veroordeeld ja. zijn waarschijnlijk volgend jaar goed. Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut, hartelijk bedankt. Graag. Over de positie van Duitsland in Europa. En zometeen na het nieuws nog veel meer buitenland in villa VPRO. Tot zo.